Gerdie van met het NOS Journaal. Minister Sl en een islamitische basisschool een gebouw delen. In antwoord op Kamervragen van de PVV schrijft hij dat er in Nederland veel voorbeelden zijn van openbare en bijzondere scholen die zonder problemen in hetzelfde gebouw zitten. De PVV vreest dat de islamitische basisscholen het Nederlandse pedagogische klimaat van openheid en vrijheid in gevaar brengt. Minister Slob schrijft dat alle scholen in Nederland de taak hebben om de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat uit te dragen. Een vrouw die uit jaloezie het huis van haar ex in brand stak... is veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag. Bij de brand in Doetinchem kwam een vrouw om het leven. De ex was op het moment van de brand niet thuis. De straf viel uiteindelijk vier jaar lager uit dan de eis... omdat de rechtbank doodslag wel bewezen achtte, maar moord niet. De politiebonden gaan vanavond alsnog actie voeren... bij de voetbalwedstrijd psv -Bate Borisov. Op drie toegangswegen in Eindhoven gaan agenten brochures uitdelen... met de mededeling uw veiligheid is niet gegarandeerd. De gemeente Eindhoven was bang dat de actie... de verkeersveiligheid in gevaar zou kunnen brengen... maar er is toch een akkoord gekomen met de bonden. Er mogen geen wegen worden geblokkeerd. Door de even overeenkomst is het kort geding dat de bonden wilden aanspannen van de baan. De agenten voeren actie omdat ze een betere cao willen en lagere werkdruk. En de kans wordt steeds kleiner dat de Hoekse lijn nog dit jaar gaat rijden. Dat is een light rail verbinding die tussen Schiedam en Hoek van Holland komt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de beveiligingssoftware te laat wordt geleverd. In de oorspronkelijke plannen zou de Hoekse lijn al vorig jaar september moeten rijden. Het weer... Op steeds meer plaatsen vallen buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen nu en dan zon, vooral in het oosten en noordoosten nog een enkele bui. En het wordt 19 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de muziek boulevard. Just stop he crying it's a sign of the times.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 Far away from here Dus het.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 El Salvador www.zfmzandvoort.nl Can I steal it from you uh -huh. To memorize the way you shock me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 Did get maximum views? I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your faith cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Drink right your cup and chase through. Yeah. Hey.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 joy it brings.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 That I should praise you to my circle Take a shot, go on my feet so I can, no can name. I, I just wanna praise you pray. Just wanna praise you I walk a praise you. I can't hear my hand I can lift my hand I'm praise you I'm gonna praise you Everything later. that could go wrong All went wrong at one time So much pressure fell on me